Newer. Emke Woldhuis met het NOS-journaal. Het is volkomen onduidelijk wat de onderhandelingen in Minsk over Oekraïne hebben opgeleverd. De presidenten Poetin, Poroshenko en Hollande en bondskanselier Merkel hebben er twaalf uur onafgebroken over onderhandeld. Eerst werd gezegd dat er een akkoord lag over een staakt het vuren. Maar president Poroshenko zegt dat er geen goed nieuws is. Hij noemt de opstelling van de Russen onacceptabel. Maar er zou nog steeds hoop zijn. Het gaat steeds slechter met de persvrijheid in de wereld, dat zegt verslaggevers zonder grenzen. De verslechtering komt vooral door acties van terroristische groepen als IS en Boko Haram en de situatie in Oekraïne. Zo worden mensen die in de media werden gedwongen om propaganda te maken... en in Noord-Afrika en het Midden-Oosten zijn gebieden waar onafhankelijke informatie zelfs helemaal niet meer bestaat. Er worden dit jaar in Nederland ruim 150.000 meer huizen verkocht dan vorig jaar. Dat verwacht de Rabobank. Volgens de bank gaan de huizenprijzen ook omhoog met 1 à 3 procent. De stijging komt volgens de bank door positieve effecten van het economisch herstel, de hoge consumentenvertrouwen en de verder gedaalde hypotheekrente. Verfproducent Axo Nobel heeft vorig jaar een kwart minder winst gemaakt. Er werd wel meer verf verkocht, maar door ongunstige wisselkoersen daalde de winst tot 546 miljoen euro. De vraag naar verf is in Europa nog laag. Axo zegt dat er in landen als Vietnam, Indonesië en India wel steeds meer verf wordt verkocht. In Florida is een satelliet gelanceerd die moet waarschuwen als er op de zon gevaarlijke uitbarstingen zijn. De NASA-satelliet gaat de zon op ruim anderhalf miljoen kilometer van de aarde in de gaten houden. Zonnestormen kunnen op aarde het GSM-verkeer, GPS-systemen en elektriciteitsnetwerken verstoren. Het weer, geregeld zon, het meest in het zuiden, het blijft droog, het wordt 7 of 8 graden. Morgen eerst veel zon, dan kan het tot 10 graden worden. Vanaf morgenavond meer kans op regen. Dit was het NWK. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort, voor Hoevelaken 3 kilometer, richting Amsterdam tussen Blarikum en Muiden-Oost 9... A4 naar Amsterdam voor Zoete Dijk, 5 kilometer. Op de A6 Lelystad-Muiden voor Almere Poort, 6 kilometer. De A7 hoort aan dan bij Weide 3. A9, alkmaar amstelveen voor Battenverdorp, 7 kilometer. A10, tussen de afrittein Muiden en Nieuwe meer 6. Op de A12 naar Utrecht, de nasleep van een ongeluk, 6 kilometer tussen Zevenhuis en Reewijk. Van Utrecht naar Den Haag op de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum over 4 kilometer. Bij Rotterdam de A16 vanuit Breda voor het de Brechtseplein 4. Richting Gouda op de A20 bij Overschie 3 kilometer. Bij Moordrecht staat 3 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Enes en Bildhoven. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu de herhaling van Goedemorgen's Antwoord. Nobody does it Natuurlijk niet anders zijn dan Carly Simon met het lied, wat ook slaat op het volgende onderwerp: Nobody does it better. Geweldig. Dondergrabber, wat heb je een mooie muziek uitgezocht? Uh, uh, perfect. Ja, precies. Nou, en dan zit je tegenover me. Jerry Kramer, lieve luisteraars, we zijn in het tweede uur beland van het programma Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Hannie van der leden. Wij gaan uh, samen Jerry Kramer eens even goed ondervragen. <laughs> want deze beste man die uh, zit in Provinciale Staten. Ja, en je hebt al aangekondigd dat je inderdaad wat kritische vragen zou hebben. Maar ik, ik ben bang dat hij ze allemaal in één keer kan beantwoorden. Uh, we gaan eerst we gaan even gaan zien, de luisteraars uitleggen uitleggen wie Jerry Kramer is. Hij is geboren op 6 juli 1982, zet het in uw agenda. Hij is dus 32 jaar. En hij is sinds 2013 lid van Provinciale Staten voor de VVD. Hij is er op 23 september ingekomen, benoemd. Maar op 18 maart dan hebben we verkiezingen voor Provinciale Staten. En Jerry staat op de vierde plaats van de kandidatenlijst. De vierde plaats voor heel Noord-Holland. Ja, en ja, even tussendoor, ja? toen wij het net hadden over die dagelijks is die feilloos te vertellen hoeveel nachtjes slapen nog. Eh? Ik vind, dat vind ik toch wel heel erg geweldig. Met andere woorden, het leeft wel bij hem. Good for you. Ja. Uh, uh, we kunnen er dus uh, 100% van uitgaan... dat Jerry met gemak weer in Provinciale Staten komt. Vierde plaats. VVD heeft momenteel twee gedeputeerden. Dus de kans bestaat ook nog eens een keer... dat je fractievoorzitter wordt. En misschien zelfs gedeputeerde. Wie zal het zeggen? Ja. Hij, hij glimlacht fijn. Uh, dat betekent dat hij er wel op voorbereid is. Uh, in de Staten is Jerry de VVD verantwoordelijke voor de commissies. Mobiliteit, wonen, zorg, cultuur, middelen en een ruimtelijke ordening. Dat zijn hele zware portefeuilles. Klopt, Pieter. Goedemorgen. Goedemorgen. Een hele mooie uh, inleiding. Hey, hoeveel tijd kost dit? Uh, dit kost gemiddeld uh, één, uh, één dag in de week. Dus uh, je bent uh, vaak hebben we overdag vergaderingen. En dan uh, is het uh, week op, week af. Dus uh, en, uh, ene week heb je dan een commissie en de andere week uh, weer een statenvergadering. En daartussendoor uh, heb je veel fractievergaderingen, fractieoverleggen. Uh, je bent op werkbezoeken. Dat doe je dan in je, in je vrije tijd daarnaast. En je moet je wel inlezen in alle stukken? Klopt, ja. Dus de weekenden zijn vaak ook bezet. Dus als je mijn agenda van job. maandag tot zondag bekijkt... dan uh, is die gewoon uh, volledig vol met uh, mijn eigen werkzaamheden. En dan de statenwerkzaamheden. En dan ook nog voor de gemeente. Het Is een beetje een beroep geworden? Het is een, uh, ja, ik kan er niet van leven, maar het is wel een deel, uh, een deels, uh, ja, een deeltijdbaan. Uh, ben je er ook voorbereid om fractievoorzitter te worden? Ik ben overal op voorbereid. Ik vind het, ik vind het wel lachen hoor. Ik, ik, zou het wel leuk vinden als jij, namens de VVD in de provincie fractievoorzitter wordt. Want ik kan daar alleen maar van profiteren. Ja, zeker. En ik denk ook heel Noord-Holland daarvan kan profiteren. Nee, maar kan laten, we eerst, laten we eerst... Uh, Politiek correct antwoorden. Gelijden. Laten we eerst de verkiezingen 18 maart. Uh, mensen kunnen op uh, lijst 1, uh, nummer 4, daar sta ik. Ja. Dus ik wil zoveel mogelijk zand voor ook hebben... om uh, vuist uh, richting uh, de provincie te zeggen van... hier is uh, Jerry Kramer en uh, die komt op voor uw belangen. Uh, nou, stop eventjes. Nu hebben we 18 maart verkiezingen. Als ik naar vier jaar geleden kijk... Keek... Dan hoorde ik ook de provincie, iedereen die liep rond te roept te toeteren van... je moet stemmen en dergelijke. En dan is het vier jaar stil. Je hoort nooit meer iets van de provincie. Het is muisstil. En dan denk ik, wat doen die mensen daar nou eigenlijk? Ja, Pieter, de provincie is een middenbestuur. Dus dat betekent dat wij tussen de gemeente en het Rijk inzitten. En daarbij zijn we dus meer een gesprekspartner voor het Rijk en voor de gemeente. Daarnaast hebben we natuurlijk wel heel veel onderwerpen wat mensen aanspreken. Dat is onder andere het bereikbaarheid, dus met mobiliteit ook. Dus we gaan over het openbaar vervoer, maar ook over de provinciale wegen. Even nou, een toelichting openbaar vervoer. De besteding van het openbaar vervoer aan Connection, dat hebben jullie pas gereden. Ja, ja, klopt. Dus daar is een, een aanbesteding geweest. En daar is, uh, er zijn twee partijen naar voren gekomen. En uiteindelijk is via een loting is Connection uh, gekozen om weer hier in de regio uh, Kennemerland Eemond het openbaar vervoer voor de komende nee. tien jaar te regelen. De bestrating van de boulevard daarna hebben jullie ook gefinancierd? Het is ook een provinciale weg. Dus daar gaat ook subsidie uh, naartoe. zeeweg, uh, uh, provinciale weg. Natuurbruggen? Uh, natuurbruggen uiteraard. Uh, niet echt een uh, stokpaard van de VV. Maar ze komen er wel. We zitten wel in een, in een coalitie waar er waar ook voor het groen uh, oog is. En, uh, ja. en als wij dus lezen in de krant dat er uh, bij wijze van spreken buslijnen wegbezuinigd worden of zo. Hebben jullie daar nog enige invloed op? Ja, tuurlijk. Wij, uh, ja, wij moeten het doen met, met geld wat we onder andere krijgen vanuit het Rijk. Maar we krijgen ook geld vanuit de opzenden. Wel bekend als de wegenbelasting van auto's. Uh, nou, in Noord-Holland zijn dat de laagste van, uh, van heel Nederland. Land. En dat wil de VVD ook zo houden. Dus we willen geen verhoging van, uh, van de opcenten. Dus ja, je zult op een gegeven moment ook met minder geld uh, uh, taken nee, moeten gaan uitvoeren. Dat, dat snap ik. Maar jullie zijn wel de beslissingsmakers op dat gebied. Ja, voor het openbaar vervoer. Hier in de regio wel. En dan heb je natuurlijk heb je ook nog een soort van uh, subgroepje. En dat zijn de stadsregio's. Onder andere Amsterdam. En die, bepalen, die hebben hun eigen potjes uh, daarvoor. Dus daar heeft de provincie niks over te zeggen. Binnenkort weer wel, want dan krijg je weer een verandering in stadsregio's en vervoersregio's. Dus uh, daar zit wel wat beweging in. Maar waarom vertellen jullie dat niet? Want ik, ik lees nooit iets in het Haafsdagblad of de Courant over jullie werk. Want het is, het is uh, toch belangrijk werk en veel werk. Maar waarom zijn jullie zo stil? Ja, ik, ik, Pieter, ik, ik doe echt... Uh, we zijn overal en, uh, en, en daar misschien ook overal en nergens. Maar Noord-Holland is groot. Ja, sinds dat ik ook in de provincie ben... Je gaat van Tessel naar het Gooi, uh, naar Zaanstreek, uh, Saans, naar West-Friesland. Dus je, je hebt overal, uh, heb, je, heb je wat. En het, is, het wordt juist actueel en dat merk je ook, uh, die ervaring heb ik dan in de gemeentelijke politiek, is zodra iets in de eigen achtertuin gebeurt, hè, dan uh, gaat het ook leven bij de mensen. En uh, wat ik al in het begin zei, ja, het, de provincie is een, een middenbestuur, dus die heeft veel meer te doen met het, uh, uh, het, uh, de gemeentes en het Rijk. Nou, maar is wel vanuit uh, het, het landelijk overgaan uh, overleg van het uh, IPO heet dat... interprovinciaal overleg... Uh, willen we wel weer meer naar de mensen toe. Dus als wij een project hebben... dan zorgen we ook dat onze ambtenaren en onze projecten... Uh, projecten ook een, een locatie krijgen waar de mensen uh, naartoe kunnen gaan. Dus dat niet alles maar alleen op de dreef in Haarlem gebeurt. Maar dat we ook echt actief uh, naar de projecten toe gaan... Ja, om uh, daar projectbureaus uh, op te uh, richten. Ik denk om... dat Pieter bedoelt... dat uh, dat is natuurlijk heel mooi. Het is prachtig. Maar de meeste mensen weten dit niet. En uh, je leest dat ook nergens. Is daar niet, ligt daar nog niet eens een taak voor jullie... om dat wat duidelijker te communiceren... welk belang er nou precies is voor de burger... Om te weten wat de provincie doet. Nou ja, kijk, dus een, een van die dingen is dus dat ik hier vandaag op de radio ja? ben. en kom vertellen over wat de provincie komt doen. Helemaal goed. En wij, hebben, wij hebben natuurlijk ons. we hebben een gigantisch uh, pers. per dag, nou, als je mijn mailbox ziet. krijg ik ongeveer rond de veertig uh, berichten vanuit de provincie. met persberichten. Dus in de media komt het wel degelijk. Maar ik kan me voorstellen dat een lokale krant als uh, Zandvoortse Krant. natuurlijk ook niet gaat schrijven over een verbindingsweg. Nee, in, in West-Friesland. Maar, de, maar de, de regionale kranten wel. Haremsdag ja, bijvoorbeeld. Die schrijft daar wel over. Die schrijft... Wat jullie daar nou precies mee te maken hebben en welk belang er dus is voor, van de provincie en dus voor de burger, dat lees je. Nou, bijna ik denk nergens. dat het niet zozeer is. Ik denk dat het meer dan de interesse is, want als je de kranten leest, staat er iedere dag en wij krijgen persoverzichten. Nou, dat zijn gemiddeld rond de 80 berichten die over de provincie Noord-Holland gaan, die dagelijks in de regionale kranten en in in de landelijke kranten verschijnen... over wat de provincie uh, doet. Nogmaals, dat, dat, dat is ook zo. En uh, alleen de, de, de link tussen uh, het belang voor de burger... om te weten dat jullie dat doen, wat het belang is. Het, het terugkoppelen aan... het is nu een feiten, helaas, laat ik het zo zeggen. Je leest het en denkt, oh, dat doet de provincie. Maar wat is het belang voor de burger? Mag ik nou, een voorbeeld geven? De windmolens op zee... Um, is daar een duidelijke uitspraak gekomen. Getoeterd. Het is het standpunt van de provincie. Voor de windmolens op zee. Ja, het Ik hoor zeker. alleen maar Belinda Geurissen. En goed hoor. Nee, dat maar, nou, ja, laat we, laten we vooropstellen dat we natuurlijk in Belinda een hele goeie hebben. En zo zijn er meer goede mensen in, in, in Zandvoort. Die, uh, die een vuist slaan. Maar ook onze fractie heeft uh, de petitie ondersteund. En is bezig in Den Haag. En is bezig om uh, alles in het werk te stellen. Om die windmolens zo ver mogelijk hieruit. ...uit het zicht uh, te krijgen. Onder andere uh, uh, aanstaande vrijdag gaan we ook iemand in het zonnetje zetten. Dat kan ik niet vertellen wie dat is. Maar vanuit de provincie-fractie uh, doen we altijd een, een, een taartenactie rond Valentijnsdag En dan zetten we juist die personen die altijd een beetje op de achtergrond blijven in het zonnetje... ...om hen uh, te bedanken voor hun inzet. Ander punt. Bereikbaar, bereikbaarheid van zandvoort. De wegen. Uh, daar wordt al honderd al, al, al jaar over gepraat. De bereikbaarheid van de wegen. Ja, met name Heemsteden, Haarlem als dwarsliggers. Wat doet de provincie daaraan? Nou, je zegt het al goed en daar ligt ook een taak voor mij. Ja? Om vanuit de regio uh, de krachten bij elkaar te doen, uh, de gemeentes bij elkaar te krijgen, weer dat middenbestuur. Dus die gemeentes bundelen en uh, uh, richting ook de provincie te zeggen van uh, daar moet het geld uh, hier voor de regio worden ingezet om de bereikbaarheid te verbeteren. Nou, onder andere wordt er nu al geld uh, en onderzoek ingezet uh, voor de Duimpeldeweg. Dat is al een verbindingsweg tussen de Haarlemmermeer en het, uh, de Bollestreek. Maar waar ook deze regio profijt uh, dadelijk van... Uh, van heeft. Maar nogmaals, uh, je zegt het al goed: uh, dwarsliggers. Uh, ik zeg ja, ze hebben gewoon allemaal hun eigen mening en uh, dat zijn die gemeentes, uh, ja, die hebben daar goed recht voor, maar die krachten moeten gebundeld worden. En daar ligt ook een taak van mij, dadelijk, om uh, hier ja. voor de regio die uh, nou, nou, nou, bereikbaarheid. Nou wordt, nou, wordt er met de verkiezingen straks alleen maar door de regeringsleiders gepraat op de, de, de mensen uit de Haag over het belang van de Eerste Kamer? Het gaat helemaal niet meer over Provinciale Statenverkiezingen. Het gaat over de verkiezing voor de Eerste Kamer. Nou, ik kijk, natuurlijk de provincie, Provinciale Staten, die, die kiezen voor de Eerste Kamer. Leg dat eens even uit aan de, aan de luisteraars. Die Eerste Kamer, die wordt trouwens gekozen door jullie, door jou? Ja, door de Statenleden. Dus alle Statenleden in, in Nederland... die mogen een stem uitbrengen voor kandidaten van de Eerste Kamer. Dat werkt via getrapte verkiezingen. Dus indirecte verkiezingen zijn het, kan je het zeggen, voor de Eerste Kamer. Dus ja, het landelijke heeft er natuurlijk wel uh, profijt bij als wij het ook uh, in de provincie goed doen. En ja, de discussie is natuurlijk heel erg uh, sterk. Dat, ja, er wordt gezegd, ja, zijn het zijn nu landelijke verkiezingen. Omdat daar natuurlijk de regering daarmee wordt gepeild of ze nog wel op koers liggen. Maar in, in eerste instantie stem je voor de, de provinciale staten. Wat, wat kunnen wij als standvoer uh, straks merken als jij, uh, bij wijze van spreken, fractievoorzitter wordt? Nou, ik denk dat dat nog eventjes dan een stap te, te ver is. Laten we het eerst hebben over zeg maar hetgene waar, waar ik gewoon voor sta. En dat is onder Onder andere dat we in, in Noord-Holland gewoon uh, goede en betaalbare woningen hebben. Dat we hier uh, en de, dat bereik... hebben jullie, dat de bereikbaarheid... hebben veel, die woningen hebben jullie veel invloed op. Maar jullie bepalen waar ja. er gebouwd mag worden en welke sectoren en ja. dergelijke. Ja, wij bepalen on, onder andere zeg maar, waar het woningaanbod uh, kan uh, worden uitgebreid. Dus via uh, provinciale structuurvisie. Ja, type woningen dan nog niet zozeer. Maar wij kunnen daar wel in adviseren. Dus we hebben daar wel in een regierol. Uh, uh, naar de, naar de, de gemeentes uh, toe. Okay. Nou, ik sta ook onder andere voor de bereikbaarheid, dus, uh, nou, waar we het net al over hadden, dus dat het geld uh, de provincie heeft uh, uh, spendeert veel geld en dat geld moet ook goed besteed worden en uh, nu is het rond de 50% gaat naar uh, de bereikbaarheid, dus investeren in wegen en daarmee ondersteun je dus ook echt de economie van Noord-Holland. Ja. Dus als de, bereikbaar, hier goed, de bereikbaarheid goed blijft van Noord-Holland, zou ik zien dat hier bereik, uh, bedrijvigheid plaatsgevinden en de economie gewoon daar uh, zijn voordeel uh, van uh, heeft. Mag ik dan nog even terug naar die bereikbaarheid... en die duimpolderweg die je net noemde... waar jullie natuurlijk... Uh, uh, wat is dan... Uh, ik volg het, ik weet dat het gebeurt... Ik weet um, de dingen die ik kan lezen in de krant... Maar wat is dan typisch ook weer het nut voor Slantvoort? Nou, het praktisch gezien nou, natuurlijk alles heeft te maken met de bereikbaarheid, dus als er een goede doorstroming is van de wegen en het verkeer hier, dat mensen als ze hier naar het strand willen en hier een frietje willen eten of een haringje willen happen, dat ze hier niet twee uur in de file staan voordat ze het dorp in kunnen rijden, dus nee, je moet continu kan. blijven investeren je ziet dat, uh, uh, dat er meer dan, auto's komen, meer verkeer en die wegen die kunnen dat niet aan het en, Entreegebied Zandvoort, hebben jullie nu gesubsidieerd met 4,5 miljoen? Ja, klopt. Dus het is een economische impuls vanuit de provincie. om hier het gebied wat het, het station het start, met, met het, het strand verbindt. Uh, ja, een impuls te geven. Uh, eigenlijk om een upgrade uh, te maken. Uh, ook uh, voor de metropoolregio. Dus het strand van Zandvoort is aangewezen. als de badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Uh, we hebben hier een paar weken geleden ook inderdaad breed uitgepraat. met uh, de kwartiermaker in dit hele verhaal. Maar ook daar kwam natuurlijk naar voren. Dat uh, je kunt natuurlijk het zo mooi maken en zoveel mensen naar Zandvoort willen lokken. Maar ze staan wel nog steeds in de file naar Zandvoort toe. Nou, en daar is dus ja. een, een, een duidelijk VVD-geluid nodig in die provincie. Om omdat het geld uh, niet naar groen gaat, maar ook gewoon naar de wegen en naar de bereikbaarheid. Dat daar gewoon continu uh, Hier, ja, hier is, is, de, is de provincie een reek. Hebben ze veel geld? De provincie uh, uh, is was rijk. Het was ook altijd uh, rupsje nooit genoeg. De provincie had potjes uh, links, rechts, overal wel. Dat is, uh, die tijd is voorbij. De provincie heeft nog wel een, een, een buffer. Laten we zeggen een algemene reserve. Waar het geld in zit van uh, onder andere verkoop van uh, energiebedrijven. Maar ook daar zie je dat uh, de, de provincie dat geld uh, gaat, uh, gaat investeren. Onder andere in uh, de verbreding en, uh, de, van de zeesluizen in uh, Amuiden. En dat heeft natuurlijk ook weer zijn invloed op Zandvoort ja. met de Cruise Terminal in Amsterdam. Dat is een en het Amsterdamse zien ja. is, uh, is Holland beleven. Ja. En uh, ja, dan moeten we met z'n allen we moeten deze regio en dat is ook uh, gewoon als, als geheel zien. En, de, en Zandvoort uh, is onderdeel van de provincie en heeft profijt daar een sterke, uh, sterke uh, regio, een sterke provincie. Jerry, ja, we komen een beetje aan het einde van dit blok. Uh, wat zou je tegen de luisteraars willen zeggen om op 18 maart toch te gaan stemmen? Nou, Iedereen moet gaan stemmen, vind ik. Dat is je, dat is je recht. En uh, dat is ook een van de vrijheden die we hebben in, uh, in Nederland. En ik vind dat... Uh, dat uh, laat ik het zo zeggen, om een beetje promotie natuurlijk... zit hier uh, voor de VVD... ook op een lokale kandidaat te stemmen. Omdat die krachten vanuit Zandvoort te bundelen. En uh, ik sta op uh, nou, lijst 1, uh, plek 4. En ik, ik verwacht dat iedereen op 18 maart naar de stembus gaat... Uh, om, uh, om te gaan stemmen. Ja, als je ooit de kans hebt. We hebben nu iemand uit Zandvoort daar in die staten zitten. Die zit er al in. Ja, klopt. Dus dat kan alleen maar voordeel geven voor Zandvoort. Ja. Ik wens je erg veel succes. Maar ik hoop je voor 18 maart nog vaker te zien. En dat je nog vaker de bevolking van Zandvoort kan mededelen hoe belangrijk het is om voor een Zandvoort te kiezen. Nou, laten we die afspraak maken om de, vanuit, vanuit mijn rol ook hier de, de inwoners te informeren over waar we in de provincie mee bezig zijn. Dus laat dit dat, mooie mooie achteraf acht, acht, ja. uh, zijn voor de komende vier jaar. Ja. We wensen je erg veel succes toe. Dank je wel. natuurlijk de BG's en you win again nou is de, de vraag wie er gaat winnen Jerry Kramer, Jerry Kramer in ieder geval. Maar tegenover ons zit Belinda Keurzen, fractievoorzitter. VVD en uh, Ruud Zonbergen uh, van D66, de fractievoorzitter. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat jullie goedemorgen. er zijn. Goedemorgen, ja. goedemorgen allebei. Um, allebei, opnieuw. En, uh, ja, uh, nee, ik, ik begin maar even met een opmerking. Uh, want er staat in mijn onderwerp de politieke de samenwerking VVD en D66... om constructiever met elkaar om te gaan. Nou, dat is maar wel dat nodig. Staat, dat staat in ons script. Ja, dat is wel maar nodig. Bij jullie staat dat natuurlijk gebeiteld vanaf het begin. Als je alleen al naar elkaar kijkt als politieke partij, e dat snappen we ook. Ja, maar en, zo makkelijk is het niet, want in de provincie oh. werken ze wel samen. Hè. Daar is een college bestaande uit Partij van Arbeid, VVD, CDA en D66. En dat gaat als een eenheid over straat. En dat werkt allemaal hartstikke goed samen. Geen ruzies, geen narigheid. Dat zou ik zo graag in Zandvoort ook willen, want... De bevolking is langzamerhand spuugzat geworden. Al dat geruzie en gerommel in commissies en in raad. En je denkt, jongens, ga nou eens een keer aan de slag. Uh, in het belang van de bevolking. En uh, laat al die persoonlijke ruzies nou eens een keertje weg. Uh, waarom kan er niet gewoon gewerkt en vergaderd worden? Uh, is dat even, een even, vraag of waar je er meteen uh, zo, uh, je op hebt? zullen we opmerken? <laughs> ja. Ik kom er zo meteen op terug. Uh, ja, zeg want Rut, volgens mij we recent aangevallen. Uh, even een vraag aan jou. Uh, wat vind je van de plannen van de Watertouren? Ik heb ze gezien. En, uh, het zijn ten eerste geen plannen. Het is een studie. Een studie? Het is, het is dus geen plan. Uh, Zo'n plan zou... Wat van... vind je van de studies? Ik vind de studie heel positief. Uh, zijn die studies ook openbaar? Geen idee. Ik heb de studies gezien en me nooit afgevraagd of ze openbaar waren. Er is, er is, ik denk dat als de plannen zijn, dat dat van de ondernemer moet komen of van de eigenaar. En de studie is in opdracht van een wethouder. Uh, gemaakt uh, ja, voor de gemeente. Ik uh, vraag me af, eerlijk gezegd, of ze uh, niet openbaar zijn. Maar die, die studie die gemaakt is, die, die is gemaakt door uh, een voorzitter van de Welstandscommissie. En, en tevens voorzitter van D66. Nee, dat is onjuist. A, is hij geen voorzitter van de Welstandscommissie. Hij zit erin. Hij zit erin, maar je vraag was of je stelling was... dat hij voorzitter van de Welstandscommissie nee, was. Van de dat is dus niet het geval. En B is betrokkenen, want daar hebben we het over... is sinds 2013 geen bestuurslid meer van D66. Maar je hebt al dat heeft in de hem, kranten he? gestaan. Maar je hebt wel contact met hem? Ja, ja je ik heb met hem. de Blinda ook contact. Nee, maar je spreekt hem wel? Ik spreek hem wel eens, ja. Ja. Vind je dat maar een goede zaak? Je spreekt ook andere mensen. Het is een opdracht geweest van de wethouder uh, naar de betrokkenen toe. Hij is architect. Hij heeft die studie gemaakt in opdracht van die uh, wethouder. En wat er allemaal uh, bij zit, ja, dat maakt niks uit. Het zijn maar, geen plannen, maar, het is een studie. Maar snap je dat ik als inwoner van Zandvoort... dat mijn wenkbrauwen wenkbrauwenfonds, uh, als ik de verhalen hoor... kan je je dat voorstellen... Uh, nauwelijks. Als, je niet, als je je niet goed informeert wat er precies aan de hand is geweest... dan, uh, ja, dan kan je altijd je wenkbrauwen optrekken. Uh, Ik kan me herinneren dat er een, uh, een discussie is geweest over de kwartiermaker... waarin uh, alles maar geroepen werd en, en gedaan werd en op Facebook werd gezegd. En wat achteraf helemaal niet waar blijkt te zijn. Dus uh, laat mensen zich nou eens eerst goed informeren en dan kunnen we weer verder zien. Maar eh, ik, ik denk even in belang van de want eh, je gaat nu ook meteen in de verdediging. Eh, probeer nou eens positief met ons mee te denken, want we gaan toch naar, moeten toch naar een samenwerking toe. Dat neem ik aan. Uh -huh. Hoe kan je nou een samenwerking in een gemeenteraad krijgen door vertrouwen in elkaar te hebben? Is er vertrouwen in elkaar? Er is, er is, kijk, het, nee, het vervelende is... Geef ze vertrouwen ja, in nee, elkaar. Ik wil je even van repliek denken. Want jij begon deze uitzending met, uh, met de samenwerking uh, VVD-D66. Uh, ja. Dat gaat niet gebeuren. Dat zei je. Dat is op een gegeven moment een beetje stigmatiserend. Want maar, er zijn wel degelijk allerlei vormen van samenwerking geweest en uh, tussen VVD en D66, maar ook tussen andere partijen... het feit alleen al dat jij als onafhankelijk omroep... of, of uh, ja. journalist hier aan tafel zit, dat gaat niet gebeuren. Dat geeft dus in feite al aan hoe erover uh, wordt gedacht. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen... waarin VVD en D66 uh, een goede samenwerking hebben Rutte, ik gegaan. haal dan even wat jij gistermiddag voor de radio heb gezegd, uh, in een interview, eind van de middag was dat, en uh, daarna werd meteen een plaatje gedraaid, uh, waarop werd gezegd van, uh, de partijen, waarop jij zei van, er zijn twee liberale partijen, d 66 dan de hele tijd niets, en dan de VVD. En je hebt gehoord dat toen ik daarna heb gezegd, ja, dit is een muziek. grapje. Ja, maar, ja daar kan ik niks aan doen dat de muziek maar, dan ineens komt. Dat, dat is niet Belinda leuk. Belinda en ik zaten naast elkaar, we lachten om die opmerking en ik zal ongetwijfeld de keer van Belinda eens neer terugkrijgen. en dan lachen we er ook op. Ja, maar, en, en, en ik en zie dat... Belinda nu knikken. Dus die verstandhouding tussen Belinda en mij, die is prima, even los van het feit dat we misschien wel eens een politiek uh, verschil van mening hebben. Dat hoort zo. Ja, maar en de, en onderlinge moet, ja. de onderlinge verstandhouding en de Vertrouwen is oké. Okay. Belinda, mag jij het nu zeggen? Ja. Nou, Belinda. Nee, nu mag ik het over nee, hebben. Kom, nou, kom maar in je foto. Ja, kom maar. Nee, dat klopt ook wel. Maar ik, ik denk wat heel belangrijk ook is en wat mensen vaak niet zien. Kijk, um, in een raadzaal, als je je standpunt inneemt, dan wil je duidelijk je, je, je politieke kleur ook laten zien in punten. Dus je wil je VVD-standpunt duidelijk maken. Nou, dat zet je af en toe goed stevig aan. Dat mag ook. Hè, zoals de PvdA ook zijn kleur aan te geven. Elke partij doet dat. Maar. Je wil daarmee aangeven waar je voor staat. Uh, wat jij belangrijk vindt voor Zandvoort, hoe je daarmee omgaat. En vervolgens moet je elkaar weer zien te vinden van hoe, hoe komen we samen ergens. Maar in ieder geval, in na die vergadering is het over... en dan moet je wel gewoon weer normaal met elkaar kunnen praten. Debat mag op het scherpst van de snede, vind ik ook echt. En dat mag best wel zijn om je punten kenbaar te maken. Maar zaken zijn niet persoonlijk. En dat moet wel eens een keer het onderscheid ook worden gemaakt dat de, de punten die er zijn, die maak je als politicus. Ik, wij kunnen nu ook heel, zoals jullie net deden, heel scherp discussiëren. Maar het moet gaan op basis van wederzijds respect. En dan hoef je het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar als we zometeen klaar zijn, dan nemen we een bak koffie in dit geval... of s'avonds nemen we een ja. biertje. En dan is dat anders. Maar ben je het met ons, met, ik denk dat we het daar met z'n allen ongelooflijk mee eens zijn. Nee, maar dat hè? wordt vaak, maar en dat vind ik wel eens jammer... en daarom wil ik dat wel eens benadrukken... Um, wij zijn vaak... als ik het dan op ons zelf betrekken... want dat is makkelijk, ik kan het makkelijk voor zelf praten... wij zijn fel in debat. Uh, uh, Jerry, uh, Martijn en ik kunnen daar echt wel stevig in gaan. Maar het gaat wel om punten naar voren te brengen. Het is niet op de persoon. En heel vaak wordt het geïnterpreteerd... alsof we politiek bedrijven met een gestrekt been. En dat is ook vaak een, een beeld dat wordt neergezet van ons allemaal... en dat wordt heel erg uitvergroot. Terwijl de goede punten die je maakt... de samenwerking die je zoekt op, op fronten... die wordt vaak onderblikt, want dat is natuurlijk ook ja, minder interessant. Je, je, je zegt dat makkelijk, want in een vorig leven heb ik enige ervaring daar gehad... Ja. Heel lang geleden. En dan was het toch dat je met respect naar elkaar sprak. Uh, niet op het scherfst van de snede, maar het ging toch met respect naar de persoon. Ja, en ik denk ook inderdaad dat dat, dat, dat niet een probleem is... Het wordt pas een probleem als de, als de een of de ander het toch voelt... volgens mij als iets persoonlijks. Ik denk dat, dat je heel erg zorgvuldig moet kijken naar de spelregels in dit verhaal. Het scherfst van de snede zal iedereen het mee eens zijn. Maar op het moment dat een van de twee partijen voelt dat het toch persoonlijk gaat worden, dan is er eigenlijk al iets mis. Dus dan moet je ongelooflijk zorgvuldig naar elkaar. Ja, maar mee weet omgaan, je wat ik dan ik? ook wel belangrijk vind? Dat je op het moment dat dat gebeurt um, en dat kan dan niet op dat moment zijn. Maar je komt daarna, dan moet je wel op iemand afstappen. Dan moet je dat gewoon in iemand gezegd zeggen van... je hebt dat gezegd, ik vond dat niet leuk. Ik heb het persoonlijk aangetrokken. Of wat dan ook. Want dan kan je dingen ook uitspreken. Precies. Maar wat er natuurlijk heel veel gebeurt... is dat iedereen wordt op de hoogte gebracht. Het wordt iedereen verteld. Behalve de persoon in kwestie. En dan krijg je ook wel eens verhalen door. En dus dat, dat is een appelpost allemaal precies. hoor. En dat zou eigenlijk spelregel nummer twee ja. moeten zijn. De onderliggende spelregel bij nummer één. Precies. Ja. Ja. Vinden jullie de politiek nog leuk? Ja. Leuk? ja was Dat gestopt. Uh, ja hoor. Ja. Nee, daar Want, ben je wel lang over. Uh, ja, dat klopt. Nee. Maar dan wordt nee, ik, Het ik, is veel ik, ik, ik, ik, ik ken jou nu uh, 50 jaar en uh, we weten alles van elkaar. Ja. Yeah. Uh, ik kan me voorstellen dat je af en toe zegt van jongen, jongen, waar ben ik aan begonnen? Nou, het is, het is, het is niet altijd leuk, maar het is meestal leuk en leuk genoeg om door te gaan. En... Um, Even, even over, die, die, uh, even, even over die, die, die onderlinge contacten en, en uh, hoe je met elkaar omgaat. Het, het, het is toch weer een klein beetje in negatieve sfeer. Terwijl toch op een of andere manier door juist bepaalde signalen die je tijdens vergaderingen aangeeft... dat dan ineens heel veel dingen mogelijk blijken. Het feit dat wij hier aan tafel zitten... ...is een gevolg van een samenwerking tussen de VVV, eh, VVD en D66. Jan Methorst en ik, die ons nek hebben uitgestoken om CFM ja. hier... Weet uh, er alles van. Ik heb erover gelezen en uh, zonder een aantal mensen die hun nek uh, hebben uitgestoken... ...zouden nooit CFM geweest zijn. Precies. Er is, er is kort geleden een ontzettend moeilijke besluit genomen met betrekking tot de kerntakendiscussie. Dat is geen on leuk onderwerp, want het gaat om een gegeven moment mensen toch uh, dingen kosten. Uh, dingen zullen, uh, ja je kan geld nou eenmaal maar één keer uitgeven en er zullen keuzes gemaakt moeten worden. En iedereen <lacht> zal daar ongetwijfeld zijn plasje over willen doen. Desondanks is er in deze raad kort geleden, door een klein signaal en, en tijdens de discussie. Op een gegeven moment een handreiking gemaakt tussen de VVD en D66... dat heeft geleid tot een initiatiefvoorstel wat raadsbreed is aangenomen. Iedereen, iedereen is daarmee akkoord gegaan. Het was dus geen onderwerp meer van de coalitie. Het was een raadsbreed En zo hoort het te zijn. Zo droor, ja, het is wel moeilijk. En soms lukt het niet. Maar in alle moeilijke gevallen... want we hebben het nu te maken met de decentralisatie van het sociaal domein... dat is geen Ja, nou, Maar is... in dit geval waar het ook om ging, en dat is denk ik ook wel heel belangrijk... het is zo'n kwestie van elkaar iets gunnen. Ja. En op het moment dat je die, die handschoenen oppakt, uh, die hebben we samen dan opgepakt. Wat we ook he echt heel goed gepro geprobeerd hebben is, wat heeft iedereen ingebracht? Ja. Waar lagen ook de knelpunten voor de diverse partijen? En hoe kunnen we daar aan tegemoet komen om ook te zorgen dat iedereen zich achter dat stuk kan scharen? Ja. En dat betekent ook gewoon oren hebben voor elkaar en elkaar exact. iets kunnen. En dat is denk de... ik wat de burger zo graag zou willen zien, dit. Uh, veel en veel meer dan tot nu toe. Maar dit... Kunnen we die afspraak maken ook ja. voor de komende twee jaar? Die afspraak hoeven we niet te maken, die, is die afspraak is stilzwijgend gemaakt. En nou, maar ik wil niet stilzwijgend, doen, ik wil het hardop horen. Van we staan er samen voor. Als je de raadsvergaderingen van de afgelopen uh, periode hebt gehoord, dan zal je uh, hebben gemerkt. Dat er vaak geschorst werd. Dat ja. ik vaak schorsingen heb aangevraagd. Ja. En dat had maar één reden. Er werd een opmerking gemaakt door welke partij dan ook. Een opmerking die bij mij op een gegeven moment, laten we zeggen, indaalde. En waar ik dan over wilde praten. En natuurlijk, je krijgt het niet voor elkaar om de neuzen allemaal in dezelfde richting te brengen. Maar ik wil er verdomme wel mijn best voor doen. In belang van zandvoort. In belang van daar zandvoort. daar zit je toch ook allemaal voor. Nou ja. jongens, dit is, dit is heel belangrijk. Uit uiteindelijk wel het ja. is heel belangrijk goed wat je nu zegt ja ja en ik hoop dat dat niet alleen uh, ik hoop dat dat van iedereen afkomt ja praten praten praten Precies, en luisteren naar nou, elkaar. Dus is dat wel belangrijk Peter? Pieter, wij hebben ja, ja. een soort historische uitzending hier. Ja, precies. We hebben uh, 25 jaar uh, Goedemorgen Zandwoord. We hebben 25 jaar CFM. En we hebben een ander historisch punt uitgesproken... dat het vanaf nu uh, um, op een lichtelijk andere manier in de politiek gaat voor de burger. Dat het ook duidelijk is. Dank. Dank voor jullie komst. Graag ja, gedaan. Oh, ja, dankjewel. We gaan naar de muziek. En ik ben met Take met We zijn nu weer in en uh, we hebben gezeten luisteren naar Duke Ellington en uh, sommige jazzliefhebbers die zaten helemaal met een brede grens. Want dit was natuurlijk Duke Ellington met Take the A-Train. En uh, tegenover mij zit Mr. Jazz. Hans Remmers welkom. Goedemorgen. welkom Hans. Morgen heb jij uh, een uh, jazzfestival in de krocht. Nou, een festivaletje met vier muzikanten. Ja, maar wel heel bijzonder. Ja, we zijn erg blij dat Fris Landersberg er weer een keer is. En dan deze keer met vibrafoon en, en geen slagwerk. We He, hebben natuurlijk zeker tien jaar alle seizoenen, alle zondagen gespeeld... als slagwerker met het trio en van... Uh, ja, ja, van Johan Clement... Hè, met uh, Erik, Erik Timmermans-Bas. Uh, uh, laatste twee, drie seizoenen... Uh, was het met Frits wat minder... omdat hij uh, wat andere dingen te doen had. Prima, Johan Clement uh, hetzelfde. En in het begin dachten we van... nou, dat is dan wel jammer. Aan de andere kant heeft ons dat wel de gelegenheid gegeven... om met andere slagwerkers... en andere pianisten wat te doen. En dat is toch ook wel goed. Want... Het publiek uh, uh, werd, ging wel heel erg winnen. Aan dat, uh, aan dat vaste trio. En maar natuurlijk was daar een solist bij. Met Frits heb je natuurlijk wel de top van de top, hè? Ja, de, uh, als je praat over vibrafoon. Ja. Maar Frits was in het trio een slagwerker. Jawel, maar op zijn uh, vibrafoon is hij de top? Ja, verreweg uh, de beste in Nederland en, en uh, een van de beste in, uh, in, uh, in Europa. En heeft dan ook met iedereen gespeeld en gedaan. En de man is ongelooflijk goed. Maar je moet het horen om het te kunnen waarderen. Ja. En en het is natuurlijk een heel bijzonder instrument. He, er zijn er niet veel van. Er zijn niet veel vibrofonisten. Nee, nou, internationaal. Internationaal wel. Hebben we natuurlijk. Maar in Nederland en Europa zijn er niet zo gek veel van dat niveau. Nee. Nee. Dus zijn we ontzettend blij dat hij nu komt als uh, vibrofonist. Hoe laat begint dit? Half drie. De zaal is open? Uh, half twee, kwart voor twee. Oké. Okay. Ja. Ja. Toegangsprijs? 15 euro. Dat is geen geld? Nee, roepen wij ook al jaren. Uh, maar het betekent morgen volle bak in de krocht. Dat, dat hoop ik. Dat hoop ik. Maar aan de andere kant, we hebben het wel eens vaker gedacht met bekende muzikanten, volle bak. En dan is er 60, 70 man. En dan komt er iemand waar nog nooit iemand van gehoord heb. En dan is er opeens 100 man. Want, want er was ook iets anders ook in Zand. Ongelooflijk. Ja. Er is geen op te trekken. Nee. Het is gewoon niet te doen. En ik, ik, ik doe het ook niet meer. Nee. Uh, uh, we vinden het fantastisch als er een heleboel mensen zijn, dat iedereen van die muziek kan genieten waar wij ook van genieten. Je kan alleen maar oproepen, mensen, kom ja. morgen naar de kroeg. Ja, zeker. Want ja. je krijgt een fantastische jazzmiddel. Nou ja, we hebben uh, Erik Koger uh, Slagwerk. Ja. En Erik Koger, die uh, is een van de meest gevraagde jazzdummers op, uh, op dit moment. En toert, toert nu onder andere met uh, Jules Deelder. Uh, als, uh, en Bart van Lier als de deel de Liers... Door, uh, langs de theaters en de clubs. En de fantastische slagwerken. En uh, Erik Timmermans heeft vroeger nog gespeeld... met de vader van Erik Koger. En Erik Koger heeft ook weer gestudeerd... conservatorium bij Fris Landersbergen. Dus dat kent elkaar allemaal ontzettend goed. En het is fantastisch om uh, te kijken uh, hoe dat met elkaar speelt. Het heeft aan een blik genoeg om kan te weten dan, wie moet beginnen stil, en wie moet eindigen. Kan jij dan stil blijven zitten als je die muziek hoort? Ja, uiterlijk wel. Maar, ja. maar innerlijk uh, uh, is, is dit fantastisch om mee te maken. Ja. Maar dat zie je aan het publiek om je heen. He? En, en we, willen, we willen ook zo graag dat iedereen dat erg goed vindt. En dat vooral doorvertelt. Want het is de enige manier om aan het publiek te komen. Je kan wervende stukken zetten in de krant, in, in, in de regio. Nee, je moet en... het meemaken. Je moet het zien, uh, Je moet, je moet uh, de, de sfeer uh, moet je proeven... want dan is het echt een wedstrijd. jazzclub in die krocht. Ja, yeah. kippenvel. Ja, want ze spelen niet op het podium. Ze spelen gewoon in de zaal. Je zit fysiek op hetzelfde niveau... en dat is ontzettend belangrijk. Dat lijkt een detail, maar dat is het niet. Nee, het is... Vroeger stonden wij een jazzcafé met een glas bier in je hand... Ja. en stond je te luisteren. Ja, ja. en dat is prima. Uh, zolang als je dan ook maar je mond houdt tegen je buurman. Ja. En geeft die muzikanten dan het krediet wat ze verdienen... Ja. Maar hier zeggen wij ook, uh, voor aanvang en in de pauze: neem een drankje mee. Uh, ga lekker binnen zitten en geniet van hetgeen wat je daar ziet. Ja. En, en de muzikanten komen graag. Nou, ja, en dat is heel het is, belangrijk. De akoestiek is fantastisch. Ja. Dus uh, ze mogen voorbij gaan verbouwen wat ze willen. Maar van die zaal moeten ze met de fik afblijven. Daar moet je niks aan doen. Hans, nogmaals: morgen, half drie, in gebouw de Krocht. Half drie, entree 15 euro. En vanaf half twee, uh, iedereen van harte welkom. En dan zit ik daar om met veel plezier het geld allemaal te incasseren. Ik wens je echt veel succes. Ja. Dank je zeer. En ik denk dat iedereen zal genieten morgenmiddag. Dat hoop ik van harte. Dus op naar de krocht. Zo is dat. Jess in de krocht. Zeer bedankt. Bedankt. Oké. Okay. Ja, en dan hebben we nog even tijd over om een uh, aantal mededelingen te doen. Bedankt Hans Rijmers. Uh, Henny, we hebben een hele agenda. Ja. We hebben, en wat oproepen, uh, want we hebben nog Zandvoort uh, zoekt redders op zee. Ja. Alsjeblieft even naar www.knrm.nl We hebben de zomerexpositie in de Sint-Agata-kerk van 4 juli tot en met 29 augustus. Uh, info Marina Wassenaar 023 571 2861 Het thema is oorlog, vrede en vrijheid. Dan hebben we nog uh, het Zandvoort Mannenkoor, het instuderen van de Duitse messen van Frans Jobbert in het voorjaar. Uh, info in de agenda. Ja, en die agenda is. We hebben een tentoonstelling: 38 jaar Holland Casino Zandvoort in het Zandvoortse Museum. Die is nog tot 1 maart te bezichtigen. Vervolgens hebben we een tentoonstelling bij pluspunt Johan Lagarde: onderwerp de Zandvoortse vrijwilligers die in beeld zijn. Uh, dan hebben we van Kessel Live Back to the Future in Café Nuff. Dat is vanavond om 9 uur. We hebben, we hebben net gehad Jazz in Zandvoort met Frits Landersberg... in gebouw De morgen half drie. Dan hebben we op 11 februari de filmclub Simon van Kolm... die Whiplash presenteert in Circus Zandvoort, aanvang half acht. Dan op 12 februari Ladies Night, daar mag ik niet komen. En die hebben de 50 Shades of Grey in de bioscoop Zandvoort. Vijftig tinten grijs in de bioscoop. Ja. Hé, hey, wat is dat nou voor de dames? Ja, ik... Uh... Hey. Nou, het, zal, het is in ieder geval... Ga je er naartoe? Dat weet ik nog oh. niet, uh, Pieter. Nou, dan <laughs> hebben we nog carnaval in Zandvoort, gehad in Sportcafé Zandvoort in de Corversporthal. Dat is uh, 14 februari. Entree 2,99 euro. Je krijgt dus 1 cent terug als je 3 euro geeft. Dan hebben we de Valentijn Brits drive in de Bibliotheek Zandvoort. Volgende week zondag om 1 uur. En uh, zaterdag is dat. En op zondag de Classic Concert met Belcanto Concert met uh, Wiebe Groetjes en nog een heleboel andere om drie uur in de protestantse kerk. Kortom, een vol programma. Uh, We komen uh, tegen het einde aan van dit bijzondere Goedemorgen Zandvoort. Met deze jubileum uh, Ja. Wie gaan wij bedanken? Nou, wij gaan een aantal mensen bedanken. We beginnen met de techniek, Jonas Parson. En anderen. En anderen. De redactie uiteraard met Yvonne Roosdaal, Gert van Kuik en Geri Rutte. Eindredactie. De koffie, ook niet... Uh, onbelangrijk natuurlijk, Don de Greber En de muziek ook van Don de Greber. Don, bedankt voor de muziek en de koffie. Wij bedanken ook Hotel Hoogland... voor de gastvrijheid, de koffie, thee en water. Dat, dat hoort u niet. Floris Faber, bedankt voor de gastvrijheid en de koffie. Graag ja. En wij bedanken uiteraard presentatie. Ik hoef niet heel hard te roepen, want hij zit naast mij. Pieter Jouwstra. En Henny van der Leden, die hoorde u. En wij wensen iedereen een prettig weekend en graag tot de volgende week. Dit was 25 jaar Goedemorgen Zandvoort en kom allemaal vanavond eventjes naar Talassa, want daar is de receptie vanaf 6 uur. Talassa Jubileum ZFM en we gaan lekkere muziek, dan gaan we eruit. Om door te gaan in een sprakeloze nacht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn, we zullen doorgaan met een de wijvelende zekerheid, om door te gaan in een sprakeloze tijd, we zullen door.